Naar nou, de luisteraars, het is 8 uur woensdagavond. Tijd voor een hele nou, kakelverse aflevering van en yes General. Naar de carnaval week, week, week, Ja. je een beetje druk gehad. zo langs dat Je hebt twee, twee herhalingen moeten doen, geloof ik. Ja. Oh ja, Theo is ook hier. Die uh, zit voor de afwisseling nu een keer wel aan de knoppen. En is uh, niet... Uh, <laughs> Dus ik heb je geen hebt, koffie ontzetten. Je huh? hebt je porties zien, me weer gehaald in Portugal. In Portugal. He? Het was ja. mooi daar, het was mooi. Het was lekker weer, het was 22 graden. En nee. uh, jullie hier maar kniezen met van die slecht geschminkte clowntjes. Ik heb niet gedaan, ik met me gedaan, me, nee, ik me, nee, me niet nee, nee, nee. aangesproken. Nee, nee, ik zat in de kelder. Je zat in de kelder? Ja. Nee, ook leuk. Ja, nee, hier zitten de luisteraars echt op te wachten. We hadden er vijf, maar het wordt er... <laughs> Steeds minder, we hebben er nu drie. Heb je nog collectors items in Portugal kunnen scoren? Zonder? Nee, of, uh, geen dat, uh, enkele. Ik heb nee? er alleen maar oh. uh, goede wijn gedronken, uh, lekkere vis op de grill gezet en oh. uh, carnaval gevierd in Loulé. Ja. En dat was er uh, echt geen zak aan. viel niks te zien. Je kon dat was het niet verschrikkelijk ontwijken. Verschrikkelijk was het echt. Nee. In Portugezen kunnen geen carnaval vieren. Gelukkig waren er ook drie praalwagens uit uh, Rio de Janeiro overgevlogen. En die maakten het uh, een en ander. Ja die, die waren, ja, die waren wel leuk. Ja, dat was... Uh, dat was wel, ik uh, ja. Dat was wel, uh, dat is And nou wel. some jazz. Ja, now eh? some jazz. So, wel, some jazz. Zullen we wat jazz dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat dat het minimaal hè, zes ja. minuten en dan haal je weer zo'n uh, noord naar, nou naar... Ja. Ik heb er niks op te zeggen. Ja. Blijft toch eens van die knoppen, af, vervelende vent. Ja. De Gil Evans Orchestra nam in 1974 een erg lekker album op. Flying Groove heette dat. En uh, in 1974 uh, dacht dat Gil Evans, de man die dus altijd met Miles Davis uh, prachtige dingen heeft gedaan, schitterend uh, arrangement heeft geschreven, met hele nauwe zettingen voor de mensen die weten wat big band arrangementen zijn... Ik heb dat ooit gelezen. Ik denk, hé, hey, een nauwe zetting. Vond ik, ik denk, dat ga ik onthouden. Dat ga ik een keer in een radioprogramma zeggen. Alsof ik weet wat het is. Want zeg het nog eens. Een nauwe zetting. Een nauwe zetting. In een arrangement. Oké. Okay. Ja, Peter Helmersdorf, die, als die luistert, die weet nu precies waar. En als je het over... zou moeten vertalen, waar komen we dan op uit? Ik, ik heb geen verlang in. vervolgens moet je die woorden dan toch maar laten zien. Ja? ja. Nou, ik vond hem wel leuk, een nauwe zetting. Dat ja, klinkt mooi, toch? absoluut. Ja. Ja. Nee, volgens mij zitten dan gewoon bepaalde uh, uh, uh, blaassecties heel dicht op elkaar gearrangeerd. Oh, okay. dus, en dat het dan toch niet dichtmetselt. Dat is namelijk altijd de grote truc, hè? Je moet een beetje openheid houden in de muziek. Maar ja, hoe doe je dat met een nummer van Jimi Hendrix? Ja, cross time Cross Town Traffic. Uh, is natuurlijk een grote hit van uh, best wel een aardig gitaristje. Dat was toch uh, Jimi Hendrix best. Kon het, kon het wel. Jimi uh, had het wel in de vingers. Ja, ja, ja maar het was toch geen jazz. Uh, Gil Evans maakte er een mooi jazznummer van. Luister er maar. En uh, ja er doen een aantal uh, uh, goede vocals op mee. Hannibal Patterson op vocals Ik ken hem niet. Maar wel David Sanborn, de, de elgladde uh, sopranist, of nee, uh, altsaxofonist. Die, die blaast hiermee. Lou Solo van, uh, hoe hij die, uh, Spinning Wheel, uh, rampart, mm -hmm. niet Chicago, maar ook zo'n band, uh, mm -hmm. weet je het niet? Jaren nee, stuurt. Goeie is in elk geval. En John, John Abercrombie mag gitaar spelen. Nou ja, dat is geen sinecure als je Jimi Hendrix naam nou moet doen. Um, ga de komende 6,5 minuut luisteren naar Crosstown Traffic van de Gil Evans Orchestra. Get it, girl. Darling can't you see my signals turn from green to red And with you I can see a traffic jam straight up ahead Zo, de hasspijl kan weer opgeborgen worden. Zo dacht het wel. Dat en dit was toch een lekker beginnetje. Ja, ja, je noemde het al gedateerd, maar prettig gedateerd toch. Prettig he? gedateerd. Mm -hmm. Dat was een lekker nummertje. Kijk? Nee. nee. nee ja. Laat <laughs> nee, la, maar, dat was heel erg. Komt die ook uit de... Uh, nee, man, van, als je, je vroeger s'nachts ja. kwam met een stuk in je hakken van de, van, de, van de kroeg thuis en dan had je... Van die rare uh, zuchtmeisjes. Op, uh, op, uh, met dan. Uh, met, uh, die, van die slechte titel op tv. En dan uh, zing, moest je dan 06, 6 uh, Hubbelde puppetra. En dan was een zonger. Dat is een lekker nummertje. Echt. Ja, ja, dat, echt. dat zegt me niks. Is te Ik heb Te weinig gedraaid blijkbaar. En zoals hm. 80% in het geheugen van, het, uh, van DJ Bluetooth zit ook <laughs> dat erin. En gaat er nooit <laughs> meer uit. Ik zie mezelf echt met zware Alzheimer's. straks nog. Kwijlen door een verplicht huis. Defragmenteren heeft de veel de ja, zin nee. Volgens mij. Dat is een lekker nummertje. Laten we verder gaan jongens uh, George Benson en Al Ja. In 2006 kwamen zij met Giving It Up uit een, een, een lekker album Waarin ze uh, elkaars nummers uh, herbewerken En dan meestal hou ik daar niet zo van en, Maar hier staat wel een hele lekkere op Summer Breeze, uh, ooit uh, groot geworden Door de Isley Brothers mm -hmm. En uh, het wordt toch wel erg goed gedaan Helemaal George leest. Benson en Al He feels fine Blowing through the jasmine mm -hmm. The day is through George Benson en Al Jarreau waren dat. Met de onvolprijs Marcus Miller on base. Met Summer Breeze. Vonden we dit leuk? Ja, dit was... En uh, ja, waarom zette hij dat geluid dan zo zacht? Een momentje kaviaar. Een momentje kaviaar. Ja, toch? Ja? Ja. Champagne uit de navel van dat uh, ja, ene onbereikbare... Om Wolkers dan... nogmaals even bij te halen. Ja. Summer Breeze. Ik vond het wel lekker. Maar uh, ik zit hier met, met drie konuiten in de studie, die vonden allemaal niks aan. Het ging uh, meteen weer over uh, Matthijs van Dam. Mm. En uh, Niels had het over uh, ja, Al Bayrak. Niek had het over Al ja, ja. Iemand anders over Bouchemi. Daar dat kies je dan de nummers voor uit. Ja, nee, de, de concentratie is er nog niet helemaal. Nee, Twee ja. weken is toch net ietsje te lang om, is iets dus te om lang die boog ik, ik gespannen te houden. Ervaar zon. een enorme afstand. Ja. Echt. Maar die komt wel weer, want ja? je lijst is mooi. Ja, Jawel, ja Vond je, zeker. je mooi? Ja. ja? Oké, okay, dan gaan we door met het uh, volgende nummer van deze lijst. In deze jazz generaal Van Erik In 1997 Kijk, alweer. Mijn god, het is weer 15 jaar oud. Wat gaat dat gaat het snel? <tus> Erik Truffas nam een geweldig album op The Dawn. En wat is er zo? geweldig aan het album, dat er tenminste één nummer zonder rapper op staat. Ik heb zo'n teringekel aan rappers in is jazz. Ja. ja, ik vind rappers te gek. Tribe Cold Quest, vind ik echt helemaal top. Helemaal maar in de jazz, ik vind het altijd, en ze zoeken ook altijd de slappe rappers erbij. Nooit. Er iemand die een punt maakt. En Eric Trufas heeft een of andere rare Noord-Afrikaan hmm. erin zitten, die ook een beetje op zijn Frans wat dingen denkt te doen. Die ja, Komt nooit over. Maar goed, oh, zij ja, dank okay. staat op het album The Dawn, de titeltrack The Dawn. En daar komt die rapper niet aan Pas, die zat toen even op het toilet of zo. geluk? Hè? Hij deed even niet meer mee. En dat is een zegen voor ons, want dan kunnen wij tenminste een nummer van dit album gaan draaien in deze uitzending. Ga luisteren naar Eric Truffas uit Frankrijk met The Dawn. Ja, inderdaad nog heel erg lekker fris en mooi. Alles behalve gedateerd eigenlijk. En uh, ja, je hoort de invloeden van Miles Davis ontegenzeggelijk mm. uh, in, deze, in deze muziek. En uh, dat rummertje ja, die had wel even uh, de opname van zijn leven volgens mij. En dat komt volgens mij gewoon omdat die, uh, die rapper gewoon niet mee mocht doen. Die, en die rapper heeft ook, die heet ook nog iets van NYC of zoiets. Oh. zo'n zo is dat, heel gevaarlijk. Of NYG, dat is ja, een, ja. New York Gangster of uh -huh. zoiets, weet ik het. Uh, ja, ja. Daar staat het dan voor. Ja, dan sta je hoog in de kasten, denk ik. Hoor. Ja, precies. Mm -hmm. Dus godzijdank deed hij niet mee. Eric Truffaz was dat met The Dawn. We gaan naar Brazil. Naar Zizi Possi. Ooit gehoord van Zizi Possi? Nee, nee, nooit. Nee, want ik zag hem inderdaad op de lijst... en ik denk, wow, komt hij daar nou wel aan? Hoe de fuck een... is Zizi Possi? ja dat, dat is een zanger... Portugese uitwas... Nee, nee, het is gewoon een Braziliaanse. Uh, haar dokter zingt ook. Zij is redelijk bekend in uh, Brazilië. Mm -hmm. um, ze ziet er een beetje uit als de Tante Sidonia, maar dan zonder kuif. Uh, <laughs> maar ze zingt wel lekker zwoel. En ze nam in 2009 een, een album op. Dat heet Bossa, natuurlijk. Het komt uit Brazilië. Het heeft iets met jazz van doen. En dat noem je album Bossa. Veel meer fantasie hebben ze blijkbaar ook niet daar. Uh, en de titel van het nummer is... Um, dan ga ik het eens dus even heel erg correct portugees uitspreken. Ja, ik ben benieuwd. Hou je vast, hè. Zo zei Ammar Asim. Hij. Dat kon niet beter. The crowd gets wild. Hoor ze juichen buiten? Ja, ja, ja, die vijf weer. Ik heb <truh> flauw idee hoe je dit uitspreekt. Ik Thank weet niet you. wat het betekent, maar het is wel lekker. Mm -hmm. Ga luisteren naar Zizi Postie. <truhene> MUITO PRA MIM É NADA TUDO PRA MIM NÃO BASTA EU QUERO CADA GESTO, CADA PALAVRA CADA SEGUNDO DA SUA Ik ben hier Ik ben hier Ik ben hier Ik ben hier que É um absurdo, quero amor sem fim. Zo zei je, ja, maar Racim het steeds beter? Zizi Possi. En dat betekent zoiets als de thee niet over de rode kool? Ik weet dat de liefde als dit... Of, ik heb het even uh, uh, door de Google-vertaler heen gehaald. Ik en weet die, dat de liefde als dit. Ik weet dat de liefde als dit. Dat is toch heel Nederlands eigenlijk. Ja. Hè? Ik weet dat de liefde als dit... Maar ja, wat betekent het dan? Dat dit de liefde is als ik weet. Dat. Dat is zo'n ontzettende dat. Ja, ja, het is wel hedendaags. In 2012 wordt het veel gebruikt. Gewoon ja, even straatraal. Ik weet dat de liefde als dit... Volgens ja, mij heb de deze hey, ik deze cd gratis gekregen bij het, het, het abonnement op de happiness van mijn vrouw. Jesus Christus, wat de waardeloze tekst. Waarom ja, heb ah, ik dit ah, uitgezocht? Vond je het mooi? Ik vind het heel mooi. Zullen we eens even naar echte jazz gaan? Gewoon. Even 18 minuten beuken. <coughs> Is dat wat? Ik vind best. Wat dacht je van McCoy Tyner op piano? Moet Eric. vertalen. Wat? McCoy Tyner? Nee, gewoon goede pianist. Goede pianist. Eric Dolphy op fluit en sax. Freddie Hubbard op trompet. Twee contrabassisten, R. Davis en Reggie Workman. En Elvin Jones op drums en dan de big leader, John Coltrane himself. Ik ga luisteren en genieten. 18 minuten van John Coltrane. Olé. Coltrane was koud anderhalf jaar weg bij Miles Davis... nadat ze het uh, baanbrekende album Kind of Blue hadden opgenomen samen. En formeerde zijn eigen band en uh, ja, nam het album Ole Coltrane op in 1961. Met, uh, ja, ik zeg het nogmaals, McCoy Tyner, Eric Dolphy, Freddie Hubbard... twee bassisten, R. Davis en Reggie Workman. En Elvin Jones op drums. En wat een verschrikkelijk goede muziek. Ik hoop dat alle drie de luisteraars die nog zijn blijven hangen hiervan genoten hebben. Misschien komen er twee terug, dadelijk, als we uh, een wat korter nummertje gaan draaien van Tom Scott. Tom Scott is een klarinetist, uh, saxofonist die. Uh, Ken okay, je Tom Scott? Ja, en, en de Lyricon niet te vergeten. Hè? En dat, de Lyricon ook, dat, uh, ja. dat mooie instrumentje, dat, dat, ja, ja. Hoe, hoe moet je het vertalen? Een soort uh, ja synthesizer, synthesizer op, sax, uh, op sax. Ja, ja Ik hou daar niet zo van. Uh, jij wel? Voor mij was het de aanleiding om uh, met Tom Scott te beginnen. Oké. Okay. Daarna heb ik wat meer platen van hem gekocht, maar ik vond dat wel mooi. In a Sentimental Mood is ooit door Brecker op een Lyricon gebracht. Oké. Okay. En uh, dat is absoluut de moeite. Dan okay. denk je toch even die Lyricon. Oh. ja. Uh, elektronisch, maar wel met hart en ziel. Als het goed gedaan wordt, yeah. ja, waarom niet? Tom Scott nam in 69 uh, uh, de volgende opname op, uh, Headstart. En ik vind dat wel heel erg lekker. Een legendarisch nummer van Tom Scott uit de jaren 80, eind jaren 70 was trouwens ook How Can I Be So White and So Funky? Ken je dat nog? Mm -hmm. Dat is geweldig. Nee. Ja, ook een geweldige titel. How can I be so white and so funky? Dat is erg leuk. Maar goed, dat heb ik nu niet bij me. Nee, nee. We gaan nu luisteren naar een opname met 69. Het start. En op trombone hoor je ergens in dit hele drukke arrangement Bob Brookmeyer. Geniet ervan.